De Libische scheikundige werd maandag gedood... bij een aanval met een Amerikaans onbemand vliegtuigje. Volgens Amerika speelde hij een essentiële rol... bij het voorbereiden van aanslagen tegen het Westen. Een Pakistanse Taliban-leider noemt zijn dood een groot verlies. Bij de Pakistanse versie van Sesamstraat zijn miljoenen dollars verduisterd. De Amerikaanse overheid, die de productie met ontwikkelingsgeld ondersteunt... heeft verdere bijdragen stopgezet. Volgens anonieme bronnen van de krant Pakistan Today...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 Dit is Radio 1. NCRW. Welkom in Casa Luna. Vannacht met Nathan Vecht. Ja, goedenacht en welkom terug. Het eerste uur spraken wij met René Verhuls, burgemeester van Goes. Hij won de SC-wedstrijd, uitgeschreven door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. En alle winnaars van die wedstrijd die drongen aan op schaalverkleining, terug naar de menselijke maat. Niet meer besturen vanuit Den Haag en vanuit Europa... maar zelf het heft in handen nemen in de wijk en in de buurt. En die verhalen willen we graag van u horen. U mag ons bellen op 0800-1121. Dat is een gratis nummer, dus wat let u. Bent u actief in uw wijk? Heeft u geweldige initiatieven genomen of zit u in een bestuur van iets? Heeft u problemen opgelost? Of is er een probleem wat opgelost moet worden? Waar u eens een goed idee van nodig hebt. Misschien dat iemand anders dat dan weer kan vertellen. Um, wijk en buurt. Bent u daar actief in? Of kent u mensen die daar bijzondere dingen doen? Die verhalen willen we graag van u horen. Um, en het is tegenwoordig niet automatisch dat iedereen elkaar meer kent in de buurt. Ik heb in een huis in Amsterdam gewoond. Waar uh, mijn buurman eigenlijk niet zoveel contact maakte. Het was een... En ik dacht hij was altijd een beetje verlegen en dan ging hij gewoon zijn huis binnen. En hij groette ook niet en ik zag hem ook bijna nooit. Maximaal één of twee keer per maand, als het veel was. En na anderhalf jaar stond de politie voor mijn deur en die vroeg... Um, wist u niet dat er een drugsplantage van 120 vierkante meter naast u zat... met gloednieuwe roestvrij stalen bakken, uh, drainageapparatuur, uh, noem het allemaal maar op. Dus daar woonde helemaal niemand. Het was een drugsplantage. En ik, ik was er nooit achter gekomen. Maar het kan ook anders. Ik heb op een andere plek in Amsterdam gewoond. Op het Bikkers eiland. En daar um, had ik een bovenbuurman. En die ging altijd in zijn badjas op straat... de gemeenschappelijke tuintjes onderhouden. Dus die voelde zich zo thuis midden in de stad. Op dat eiland heb je een aantal tuinen... die dan door de buurtbewoners samen worden verzorgd. En hij dacht, nou ja... Ik voel me zo thuis midden in de stad. Ik ga gewoon lekker in mijn badjas de hele dag met mijn schepje in de weer. Dus dat kan ook weer. In ieder geval, verhalen over eh, bij u in de buurt horen we graag. En in de wijk, kent u uw buurman of niet? Of heeft u mooie initiatieven bedacht? 0800 1121. We zitten op Twitter en op Facebook. En u kan ons mailen. Ren Harview, Through the Night. Het debuut van deze Engelse singer-songwriter. Aan de telefoon, meneer Scharenburg. Goeienacht. Goedenavond. Ja, goeienacht. heb gelijk. Ach, wat u wil. Ja. Bent u actief in uw buurt of wijk? Uh, redelijk. Ik uh, bemoei me een beetje met, uh, met alles... wat met uh, voormalige gemeente Zuilen te maken heeft. Dat tegenwoordig een deel van... Uh, ...van de stad Utrecht is. In 1954 is een deel van Zuilen geannexeerd, bij Utrecht getrokken. Mm -hmm. En uh, is nu een wijk van de stad Utrecht. En ik ben 30 jaar geleden begonnen met het sparen van de geschiedenis... ...van die voormalige gemeente, met name Nieuw-Zuilen. En uh, dat is uitgegroeid door het Museum van Zuilen. Maar dat is eigenlijk niet de reden waarom ik bel. Want ik vroeg zo van, goh, uh, wat, wat vind je van, van, uh, van kleinschaligheid in yeah. gemeentebestuur? En uh, dat is dus, dat vond ik ook terug in het interview van straks, wat uh, René Verhulst vertelde, van uh -huh. in 2010 zijn de wijkraden gekomen. Uh, dat werkt lekker in het Zuiden in het Utrechtse uh, in zijn geheel. En uh, er zijn, uh, in de rente eraan zijn ook uh, de wijkbureaus gekomen. En ik vind dat eigenlijk een hele goede ontwikkeling. Het directere contact met de bewoners van de gemeente. Wat zit u zelf in zo'n wijkraad? Nee, ik, ik heb me niet willen vastleggen. Ik, ben, uh -huh. ik zit op het moment 70 uur in de week uh, druk zijn uh, aan het Museum van oh, Oké, okay. ja. Dus ik, uh, ja, ik beperk me tot, uh, tot een aantal dingen, is dus niet de wijk gaat. Dat zijn nog voldoende uren die u, die u in de lokale maatschappij stopt, zou je kunnen zeggen. Ja, ik ben er, uh, ik ben er uh, graag heel erg druk mee hoor. Want het is heel erg dankbaar werk om te doen. Er komen dagelijks nieuwe aanwinsten erbij. Dus mensen vinden het leuk dat het mogen blijken. Want wat voor museum is het? Wat voor museum is het? Nou, het is het museum van de voormalige gemeente Zuiden. Ja. Maar die, die heel nadrukkelijk ja, op de kaart gezet is door de komst van de grote fabrieken van Werksporen en Demka. Dus er is een, de onderdelen bruggenbouw en begonbouw van Werksporen uit Amsterdam. Is in 1913 naar Zuiden toegekomen. Is uitgegroeid tot een fabriek met meer dan 5000 man personeel. Op verzoek van de directie van Berksporen is ook eh, Demka staal gieten in het zuinerse. Dat deden ze in Groningen. Daar werken uiteindelijk meer dan 2000 mensen. En voor die bijna 8000 mensen is de Phoenixwijk, het, ja, het woord bestond toen nog niet, ja. nieuw zuilen ontstaan. Zeg maar. En eh, ja, Dat is een beetje het ondergeschoven kindje. Dat was vergeten. Utrecht interesseerde zich daar niet voor. Dat was een naburige gemeente. Wat de historie betreft. De gemeente Zuilen had ook wel andere dingen aan zijn hoofd op dat moment. Met de groei van 800, 950 mensen in het jaar 1913 tot ruim 26.000 op het moment van annexatie. En wat kunnen we zien? Wat kunnen we in het museum zien? Nou Heel veel van de voormalige gemeente. Van alles. De Alpsketen van de burgemeester, het Alpskostuum van de voormalige burgemeester... Uh, maar ook heel veel van werkspoor. Wat op dit moment een beetje ondergeschoven is. Omdat we dus nu een tentoonstelling hebben. Voor uh, 200 jaar Amsterdam Straatweg. Het museum ligt aan de Amsterdam ja, ja. Straatweg. En die is 200 jaar geleden aangelegd. in opdracht van Napoleon. Uh -huh. nou, daar besteden we dan natuurlijk aandacht aan. Als je volgend jaar komt, hebben we het hele museum ingericht. met alleen maar werkspoor. Want, Want hoe, hoe groot is het museum? De... Hoe moeten we ons dat voorstellen? Uh, Pakweg 70 vierkante meter. Dus eigenlijk zeg maar een soort. Hele grote woonkamer, zou je kunnen zeggen. Ja, het is mijn oude uh, winkel. Mijn oude winkel. Uh, oude ik winkel. met de woonkamer. Ja, ja. En ik ben uh, ja, daar uh, in de loop der jaren uh, uh, drukker mee. Ik was de laatste vijf jaar van de winkel drukker met het museum als met de winkel. Dus, en wat voor winkels uh, had u daarvoor in? Ik was uh, met mijn hologerie. Ja, ja. uh, druk. Wat leuk. Uh, dat vond ik ook leuk. Maar dus u, u heeft eigenlijk winkel. als een soort pensioen. Of tenminste gezegd, we gaan de winkel, ja, we van de winkel het Museum het maken. Het, werk. Het, wordt, uh, het wordt als subsidie door de gemeente Utrecht ondersteund. Het is, uh, het is een stuk werk. Dus, ja. ja? Ik heb dat verkeerd gedaan hè, toen ik dus ja. naar de gemeente Utrecht vroeg... van, goh, willen jullie me steunen? In ieder geval tot aan mijn pensioen. Want anders moet ik over twee jaar misschien het museum sluiten... als het geen succes is. Ja. En uh, dan moet ik weer een winkeltje beginnen. Daar heb ik geen zin in. Ja. En toen vroeg de wethouder aan me van hoe oud ben je dan? En toen had ik natuurlijk moeten zeggen 40, Maar ik heb heel netjes 60 gezegd. Ja. Ik heb dat verkeerd gedaan. Maar ja. u heeft het eigenlijk drukker dan nooit, begrijp ik. Zeker, ja. En, en wat voor bezoekers krijgt u? Uh, ja, de mensen komen van heinde en ver uit, uh, uit Den landen. Dus mensen die er vroeger in de wijk hebben gewoond. Ja. Maar uh, ja, wat... Sinds januari 2010 doen we ook heel uniek. We organiseren elke eerste zondag van de maand een, een straatreunie. En dat is iedere keer een andere straat. en dan, ja, Dat is dus in het museum. Maar dan zorgen we dus voor een boekje met de geschiedenis van die straat. En we houden een lezingje. En heeft u eigenlijk als, als nou ja, museumdirecteur, zou je kunnen zeggen, bent u dat, directeur? Ja, ik vind het een beetje zwaar klinken. Nou, dat dat ik, is, is, beetje op... ik noem u vandaag even museumdirecteur. Heeft u ook een, bijna een soort functie als, als, als buurt of burgemeester gekregen? Ja, of, burgemeester, of bent u een soort centraal figuur daardoor? Zo zou ik het het liefst zelf... Eh, ambassadeur? Ja, ja, ik vind een burgemeester, dan moet nou. je alle ellende oplossen. En een ambassadeur die hoeft alleen maar de belangen te behartigen. Nou, dat doe ja. ik graag. Maar ik kan me voorstellen dat u als een soort spin in het web van... Ja. Ja, ja, een aardig netwerk in de loop der jaren weten op te bouwen. En dat ik het ook leuk vond dat René Verhulst, de oude wethouder, maar Facebook ook, we komen ja. elkaar tegen. En, Wat ja, leuk. Vind ik vind dat extra leuk. Hoe laat is het museum morgen open? Op tien uur. En u heeft een we website hoor. Een woensdag uit. tot en met zaterdag van tien tot vijf. En heeft u een, een website? Een... Ja, uiteraard. Hè. Dus museumverzuiden.nl een uh, nogal actieve site, een uh, gewaardeerde site. Facebook uiteraard ook, we twitteren en we doen alles wat, uh, ja. wat hoort op het moment. Pas maar op, meneer Scharenburg, want voor, voor u het weet staan er morgen 500 man om 10 uur voor de deur. welkom. Iedereen is welkom. Oké, okay. ja. dank u wel en een Hartie hele u. goede nacht. Ja, Daag. en uh, een goed programma verder. Dank u. Goedenavond. We praten vandaag over um, schaalverkleining, menselijke maat. Althans, dat woord, dat raden de gemeenten ons aan niet meer luisteren naar Den Haag en Europa... maar zelf je, je buurt en wijk besturen. We zijn op zoek naar verhalen van mensen die dat een beetje doen. Zoals meneer Scharenburg, die een museum heeft opgericht... en daar een soort wijkambassadeur is geworden. 0800 1121 kunt u ons bellen. en Dat is gratis, dus dat moet u gewoon doen. Goedenacht, Michael. Hallo. Hallo. Hoi, Michael. Zit je ook ja. ergens in een buurt of een wijk waar je iets doet? Nou... Hier, want ik woon in Dordrecht. Ja. En, maar ik mis een beetje de boel. Wat mis je? Nou, ik mis gewoon de samenhorigheid, zeg maar. Ik ken mijn eigen buren niet. Want, eh, uh, welke wijk in Dordrecht zit je dan? Eh, uh, dat is, zeg maar. Uh, ja, ik woon op de Noordendijk in Dordrecht. Oh, ja. Maar. Dat is, ja, wat is dat? Reeland of zo heet het, maar. Uh, maar uh, ik woon in, in een portieflat. Ja. Yeah. Er wonen zeg maar twee, vier, zes, acht mensen. Ja. Yeah. En ik ken... Nou, ik ken misschien twee mensen, ken ik daarvan. Want hoe lang woon je daar dan, Michael? Ik woon daar al vijf jaar. Nou, dat vind ik best wel ernstig. En heb je nooit aangebeld of zo? Of werkt dat daar niet zo? Nou ja, dat... Nee, ik zal je uitleggen wat, wat een beetje dan... Hoe het vroeger bij mij ging... Mm -hmm ik opgegroeid ben, ik ben in Brussel opgegroeid, ja. waar ik geboren ben, uh, in een oud volkswijdje en dat was veel gemoedelijker. Daar stonden ja. de deuren open, nou dat was gewoon uh, van de buurvrouw, weet je, die sliepen nog in de bedsteen, weet je, dat is wel een heel oudwets. Ja. ja. Ja. Weet je, en dan kon, uh, ja, het, was, het was heel anders. Maar um, als we eens even teruggaan naar jouw portiekflat met, met acht voordeuren. Maar, ja. ja, twee, maar twee van de acht, ben je, weet je wie erachter zit? Ja, twee, drie. Vind je, er, gaat, er gaat iemand weg, ook natuurlijk. Ja. Het, het, het verschuift een beetje, maar ja, goed. Maar hoe is het contact met die twee dan? Ja, goed, dat wel. We, dat bedoel, wel. we, kennen, we kennen elkaar wel, maar uh -huh. ja, het is jammer. En denk je dat het zin heeft om daar, om daar zelf eens verandering in te brengen... met die andere twee? Of niet? Door als het lekker weer is tussen, tussen aan te kloppen en zeggen... komen jullie een raketje bij ons eten. Ja, ja dat is wel leuk. Ja, ja ik, zou, ik zou dat best wel willen, inderdaad. Maar ja, ja, dat lukt gewoon allemaal niet, hè? Het gaat niet vanzelf, hè? Het lukt niet. Het gaat dan bijvoorbeeld om de schoonmaken van... Dat het niet schoongehouden wordt in de buurt, vervaag gewoon. Je kent elkaar niet. Ja, maar misschien zitten er achter die andere zes deuren ook wel mensen te denken: van. Uh, ik ken Michael niet. Misschien wordt het. Ja, het is nu een beetje laat om aan te bellen. Het is kwart over één. Ja, nee, nee, nee. Nee. Dat nee? Ik heb gewoon nog geen zin. Het is, het is de, ik, ik denk dat het meer gewoon in de, de tijd zit. ja. ja. Is de, de... Maar ja, aan de andere kant, als je dat ja. zegt, dan blijft het natuurlijk ook zo. Ik geloof ja. altijd wel dat, dat de behoefte van mensen om contact te maken... ...nou niet veranderd is de laatste honderd uh, jaar. Alleen, honderd jaar zelfs? Nou ja, of ja. duizend jaar. Ik geloof ja. dat het een soort constante behoefte is, toch? Ja, ik, ik, ik, ik, denk, ik denk dat het nu gewoon in de, gewoon de uh, ja. Het is, toch, het is toch korter hoor. Het is denk ik iets meer van de laatste 10, 20 jaar of zo. Nou ja, misschien wel dat het contact veranderd is en dat mensen meer via ja. internet bijvoorbeeld contact maken. Maar de behoefte daaraan is volgens mij niet veranderd. Ik bedoel, jij hebt, daar, jij hebt het nog net zoveel behoefte aan als vroeger toen je in bussen zat. Dus. Nou ja, ik, ik weet gewoon van hoe het vroeger was. Ja. Dat klinkt natuurlijk heel oud, ja, bijna oude leurig weet je wel. Ik bedoel, ik ben 44. Mm -hmm. En dat, dat ik een klein mannetje was, dan ging ik gewoon uh, met de buren naar binnen. Ja, mijn moeder ging naar binnen, mijn vader ging naar binnen. Iedereen kwam bij iedereen, iedereen liep er bij elkaar naar binnen toe. Ja. En dat was gewoon een soort uh, ja, automatisme of zo. Ja, nee, die tijd is wel veranderd, dat is waar. Nou, Misschien kan je toch, als het lekker weer is, nog eens uh, met de twee buren die je wel kent... een poging doen om de anderen naar buiten te lokken voor een, uh, een EK-voetbalwedstrijd. Samen oranje vlaggetjes ophangen, dat schept ook een band. Ja, die hangen er al. Oh, die hangen er al. Nou, dat valt ja. allemaal wel mee, uh, Maaik, kom met jouw Flat. Het is één grote oranje, oranje feestelijkheid dus. Nou, denk je dat dat het dan zal... Dan, dan, dan, dan... Nou, dat schept een band. Samen, samen juichen om zo'n wedstrijd. Dat schept een band. Ja, ja, positief blijven. Michael, we blijven positief. En ik wens je een goede nacht. Mooi bedankt. Oké, okay, man, oi. Hallo. Hallo. Goedenacht, Felicia. Hallo, goedenavond. Of goeiemorgen. Ja, dat is ook goed. Ben jij ook actief in je buurt? Of, of juist niet? Of steeds nou, gaande? Is het in de buurt Wat zeg je? En ik woon zelf in Leidse Rijn, oh ja. uh, in Parkwijk. Uh -huh. En um, soms gaat het goed, en soms gaat het minder goed. Um, en ik zal vertellen waarom. Um, nou, ik zelf woon in een hof en het is een heel kinder, vriend, kindvriendelijk hofje. Ja. En uh, nou ja, je wilt zorgen dat alles netjes blijft. Um... Felicia, heb jij misschien je radio nog aan? Uitzetten. Ja, heel graag, want we horen jou een beetje in drievoud. Op deze manier beter. Zo horen we je helemaal goed, dankjewel. je wel. Goed. Nou, ik woon zelf in een hofje en uh, ik zorg er um, samen met de gemeente voor uh, dat het er netjes bij zit, dat het gezonde mooi uitziet, dat er mooi speeltuigen zijn voor mm -hmm. de kinderen. En. Af en toe wordt het gewoon niet in dank afgenomen door medebewoners Of als je wilt zorgen dat er goed bij staat, dat je bijvoorbeeld de kinderen aangeeft van... Nou, uh, willen jullie hierop letten of daarop letten? En als je wil spelen, willen jullie het dan niet kapot maken? En vaak is het zo dat ouders dat dan of verkeerd begrijpen of... Ze willen er niet in mee. En nou, dat zijn bijvoorbeeld dingen die wel jammer zijn. En demotiveert en, jou dat? Pardon? Demotiveert jou dat om, om ermee door te nou, gaan? Ik wil, ik wil niet altijd de politieagent zijn. Ja, ja. En aan de andere kant vind ik het wel zonde, want het is toch uh, belastinggeld... Mm -hmm. En ik vind het belangrijk dat als de gemeente iets voor ons doet, dat we daar ook zorg voor dragen. Maar ik heb vaak de indruk dat de ouders dat helemaal niet uitmaakt. Dat de cultuur zo is: dat het is, eh, als het maar bij mij goed is, mm -hmm. mis prima. Maar. maar wat het voor, voor het geheel belangrijk is, nou, dat vind ik minder belangrijk. Ja. En als mijn kind het maar goed heeft, en ook al zitten daar, ik vind dat de regels voor de, in de opvoeding, dat die wat strenger mogen. En nou, bijvoorbeeld vanochtend had ik iets meegemaakt, ik kon daar gewoon bij. Er was, uh, uh, er liepen, uh, een, of er reden een aantal uh, kinderen, dat was van een, van een school, het was rond een uur of elf, mm -hmm. uh, achter elkaar, nou in een groepje, uh, in Paraglijt. En achter, bijna achterin uh, reed de docenten. Zij hadden geen voorrang. Op dat moment toeter ik en eh, wat het zegt de docenten, ach, maakt niet uit. En dat is dan toch geen voorbeeld naar kinderen. Nee. Dat vind ik niet. En nee. ik dacht: nou, nou zet mijn broek af. Ik, ik begrijp er niet helemaal niks van. Ja. Dat de week had ik hetzelfde. Daar liep een meneer met een uh, Amerikaanse dulddocht, een meneer van een jaar of dertig. Ik zei: ik loop achter een maan en ik zeg: meneer, moet u alstublieft die boodschap van die hond opruimen? Want nu maakt u het mijn probleem en neemt u verantwoordelijkheid. Weet u wat ik te horen kreeg? Die meneer kwam naar me toe en die liet die hond bijna los en hij bedreigde mij. Nou ja, zeg, moet niet gek worden. Het moet niet gekker worden. Nee. Nou, zulke dingen maak ik mee. Aan want de, want anders... Felicia, jij zit dus in uh, Parkwijk, in Leidse Rijn. Dat is wat we dan noemen phoenix locatie hè? Precies, dat, is ja. de, dat is dan behoorlijk nieuw. En dan heeft het even tijd nodig voor zo'n buurt om van de grond te komen. Nou, dat, ik ben inmiddels tien jaar bezig. Ja. En het, normaal gesproken zou je denken van... meestal zijn het dan de buitenlanders waarvan je zulke dingen hoort... Maar dat is niet zo, hoor. Nee. Het zijn buitenlanders en Nederlanders. Ja, ja. Dus het... En dan denk ik van, hoe kan dit nou? Waarom ja. zijn mensen zo asociaal geworden? Terwijl het heel weinig moeite kost om, om het juist goed te doen. En heb jij medestanders die jou een beetje helpen... om uh, jouw Fienixwijk uh, wel een vrolijke bedoeling te... Nou ja, ik doe het met de gemeente en... Ja. Uh, uh, als er iets gedaan moet worden, dan haal ik het altijd uit via het leefbaarheidsbudget. Ja. En dat gaat meestal goed, want dan ik iedereen langs. Maar je zou, ik zou denken van, nou, meerdere mensen uh, zouden het leuk vinden om te doen. Maar in Parkwijk heb je tot nu toe niet, niet collega's, collega-bewoners... die ook zeggen, we gaan Felicia eens een handje helpen om de... Nee, bijna ja? niet. En bijna niet. En het is ook niet zo dat ze zegt van, Felicia, wat doe je nu het goed? Nou, dat ga, dan ga ik dat bij deze even zeggen. Felicia, je doet het goed. En nou, uh, misschien, misschien luisteren er nu wel mensen uit Parkwijk, Leidsche Rijn... Nee. die ja. eigenlijk niet zoveel buiten komen, want het is toch altijd slecht weer in ons land. Ja, dat en is, die dat denken, is, dat is... Um, het wordt tijd dat we Felicia's even gaan helpen... Om, uh, om de speelplaats op orde te brengen. Hoe kunnen ze zich dan aanmelden? Nou ja, ze kunnen, als zij hun eigen omgeving willen verbeteren, begin ja. dan bij jezelf. Dat is in ieder geval wel zo. Ja, maar kijk, jij zit er al wat langer in en dus jij weet misschien wel beter de, de weg bij de gemeente. En, en de... Nou, het is een kwestie te, het contact op te nemen. Net als de meneer uh, die zich bezighoudt met het uh, museum in Zuilen. Ja. Je gaat naar de gemeente en je uh, vraagt bij het wijkbureau van Leidzerrijn. Wat er, uh, wat, hoe, zij, uh, hoe zij kunnen helpen om, uh, om ervoor te zorgen dat de leefomgeving beter wordt. Maar ook, wat ook belangrijk zou zijn, ja. is hoe men de omgeving of de bewoners zou kunnen onderwijzen. Van uh, hoe zouden wij als bewoners onze steen kunnen bijdragen. En ja, ja. niet zo van, ik heb het niet meer nodig, ik flikker het gewoon weg. Ja, ja, ja. Maar de mensen die dus, net als jij van goede wil zijn... die kunnen dus naar het wijkcentrum Leidse Rijn van de gemeente Utrecht. Dat weten ze vast te vinden. Ja. Juist. Nou, misschien komen er morgen wel een paar medestanders op je af, Felicia. kunnen jullie met elkaar de onbeleefd types te lijf gaan? Nou, dat zou mooi zijn, want af ja. en toe... Daar sta je er gewoon van te kijken. Ik nou, dat het, ja. was het. Ik ja. hoop dat mensen reageren. Ik hoop het ook. En uh, voor je het wo weet, wordt Leidse Rijn toch nog weer een hele stralende gebeurtenis. Het zou zomaar kunnen. Of is het ja. dan een beetje mooi? Nou, het is, nou, sommige gedeeltes zien er heel mooi uit. Maar er zijn ook de gedeeltes waar de betere, waar de betere en duurdere huizen uh, gevestigd zijn. Oh, ja. Ja. En parkwijd is niet zo'n omgeving. Daar zit ja. veel sociale woningbouw. Maar ik bedoel, iedereen heeft een emmer water met een beetje sop en iedereen kan een paar mooie plantjes buiten neerzetten. Ja. En overigens, wat ik wel moet zeggen, en dat vond ik heel asociaal... Uh, in par normaal gesproken ieder jaar wordt er in uh, krijgt de gemeente een bepaald budget voor de plantjes, voor de zomerplantjes, voor de, voor de zomergoed, sperkgoed. En dit jaar wordt uh, Parkwijk uh, wordt dan uh, overgeslagen. En waarom? Omdat de mensen in Parkwijk dan wel uh, die plantjes gingen halen, maar die gebruikten ze voor hun eigen tuin. Nou, nah, sorry hoor. Als schouder ja, kan het niet. Nee, en, nee dat is, en zeker als je wijk Parkwijk heet... dan is het een beetje onbeleefd om het park leeg te stelen, Ja, vind ik. Ja. ja. Nou, nou alleen... Felicia, we gaan, we gaan toch hoop houden. En uh, uh, in ieder geval, uh, hou, hou dapper stand, zou ik zeggen. Zal ik doen. Bedankt. En ik wens je fijne nacht. Dag. Hetzelfde dag. Verschoolen komen dat zij draaien, voor het land dat zint is een betsje, de dreemders, graag en als. Hun je stil en onzichtbaar wie er tussen haren. Hij wees het voetwerk rond Hij wees, het maar het al te laat. Het wie al te laat. De niet als het makkelijk moer als dom de zee te volgen. Zien schip zwier van smert, zien vuur waar En het was de prachtige Nienke Laverman met haar Friese fado's. Radio 1, Casa Luna. Nathan Vecht. We krijgen ook e-mail binnen um, van Bos Mastenbroek uit Zwolle. En hij schrijft... Ik heb met belangstelling geluisterd naar het gesprek. Burgemeester Verhulst presenteert zich dat hij met beide benen op de grond staat. Hij pleit zelfs voor een zakenkabinet in Den Haag. Maar dat valt ver buiten zijn gezagsgebied... Misschien luistert de burgemeester Verhulst wel... die op dit moment in de taxi terug zit. Um, hij spreekt met passie over zijn visie om politiek en burgers... Politiek en burgers dicht bij elkaar te brengen. En nou heeft Bos Masterbroek een plan. Uh, morgen is de Haringpartij, waar Jan Kees de Jager... en de burgemeester elkaar zullen ontmoeten. Um, en hij schrijft... Het zou uh, de burgemeester sieren als de Haringpartij... morgen in Goes is niet werd bezocht door de genodigden en de sponsoren... en al die mensen die een goede doen zijn... Maar ik zou graag de burgemeester in overweging willen geven om alle bijstanders en werklozen uit de gemeente Goes uit te nodigen voor een haring. Nou, dat is eigenlijk wel een heel goed idee. En dat die dan met elkaar gaan netwerken. En dat die met de gemeenteraad, burgemeesters, wethouders, leden, gemeenteraad. eens dus samen zijn om het probleem aan de man te brengen. En met Jan-Kees de Jager erbij. Dus dat is nog wel aardig van Bosmasterbroek. Dat Jan-Kees de Jager mag nog wel een, een haring eten. Maar alle andere VIP's uit Goes niet. En die moeten ze dus even aan de mensen overlaten die, uh, die eigenlijk nooit een gratis haring krijgen. Ik vind dat wel een goed idee. Um, u kunt ons nog steeds bellen. 0800-1121. En wij praten um, over kleinschaligheid en uh, de burger aan de macht in de wijk en de buurt. Uh, als u ook een verhaal heeft, als u wat doet voor uw beurt... of vindt dat dat moet gebeuren, of een initiatief heeft... Uh, dan kunt u ons bellen. 0800 1921. Dat is gratis. En nu aan de telefoon Marjan. Goeienacht. Ja, met of zonder uitjes. De haring? Ja. Uh, ja. Nou ja, dat hangt een beetje van af. Hè? Of je daarna nog veel afspraken hebt. Uh, ja. In ieder geval wel met zuur. Ja, een augurkje erbij. Een augurkje erbij, maar um... en uh, misschien met stokjes. Maar, maar rauwe ui, dus dat eveningen eten ze zo, hè, uit ja. de, maar, de, maar rauwe uit de... ui, daar heb je wel de, de rest van de dag blijf je dat bij. Dus het is ja, altijd Ja, maar borrel een... erbij, hoort dat? Jongen of oude? <laughs> Ik weet het eigenlijk niet. Ja, jij bent van het hele pakket? <laughs> Nou, nee, nee, nee, nee, nee. Die van haring vind ik erg lekker, met uitjes. Ja. Ja. Wist, je maar, dat die, wist je dat die Hollandse Nieuwen... die worden helemaal niet in Nederland gevangen? Nee, wist je dat? Die, die komen allemaal uit Denemarken en zo. ja. Dat weet Want, ik, ja. Onze zee ik is kijk. hartstikke leeg. En dan gaan we op zo'n ha haringparty... staat Jan Kees de Jager... die een Hollandse nieuwe laten naar binnen glijden. Ja, we wordt overal besodemieterd. Ja. Ook in worden, de politiek. We worden de hele dag besodemieterd. Nou goed. Ja. Maar goed, ik had... Sorry, even... Uh, nou, ik, ik woon al 48 jaar in mijn buurtje. <laughs> en ik voed de burgers op. Wat is jouw buurtje, Marjan? Minister Aalberselaan in Rijswijk. Oh, ja. Yeah. Heel gezellig straatje. En ik heb ook jonge buren uh, sinds vorig jaar gekregen. Yeah. En ja, je moet ze opvoeden. Je moet ze opvoeden. Vertel ja. eens even hoe je uh, dat dan doet. Nou ja, bedoel uh, bijvoorbeeld peuken voor de portiek. Ja. ja, met filters. En dan zeg ik tegen Chantal... Ik zeg, joh, jij bent de enige die uh, met... Uh... Oh, het harentje is niet <tie> helemaal oh, nee, goed gevallen, nee. Marjan. Wat zeg je? Het harentje is niet helemaal goed gevallen vandaag. Nee, nee, nee. Maar dan zeg ik, joh, sorry, maar ik vind allemaal van die... Uh, nou ja, peuken op de straat, dat vind ik niet netjes. Ik zeg, gooi ze onder mijn balkon, er staat een asbak. Ja. Nou, niemand hebt daar last van. Oh, zegt ze, ja, maar daar heb ik nooit aan gedacht. Weet je, het ja. zijn jonge mensen en die denken daar ook niet want aan. Hoe, hoe jong is Chantal dan? Uh, ze is 23 geworden. En die heeft nog nooit over nagedacht waar je een sigaret zou kunnen uitmaken? Nee, want nou ja. dan flikkert ze gewoon op de straat. Die Chantal. Uh, ja, nou ja... Een hartstikke lieve meid, want tweede paasdag, of tweede pinksterdag... ik kom aan de, uit mijn auto en dan zegt ze... Buurvrouw, heb je al gegeten? Dat dan weer wel. Ja, ja lieverd, nee, ik moet nog koken. Ja, zegt ze, maar ik heb het nassi gehaald en ik oh, heb lekker. zoveel over. Met saté wil je dat. Ja, ja hartstikke leuk. Dus het is ook, uh, hoe moet ik het zeggen, de toon maakt de muziek. Ja, ze la talkie felle muziek. Ja, maar dat is gewoon zo. Als ik jongetjes achter heb, ik heb een prachtig parkje achter me. Hm. En dan halen ze blikjes, nou ja, frisdrank of bier en ja, dan staan ze daar gekheid mee te doen. En dan zeg ik, lieve mannen, mannen zeg ik dan, ja. knulletjes van 10, 11 jaar. Ja, mevrouw, maar we doen niks hoor. Ik zeg, nee, dat weet ik wel, maar wil je dadelijk wel de blikjes in de asbak gooien? Ja, ja dat doen we. Okay. Ja? Ja. Het is maar net hoe je ze aanpakt. Maar we hadden dus net Felicia aan de lijn, die, die probeert Parkwijk-Leidse Rijn, die Phoenixwijk een beetje op poten te krijgen. Ja, die krijgt ik... allemaal nare reacties. Nee, maar het is maar net hoe je het zegt. Het gaat om de toon. Het gaat echt om de toon. Ja, ik ja. heb nooit problemen. He? En maar waar zit dan jouw geheim, Jan? Doe je dat met een beetje humor of doe je dat ja, hoe? Natuurlijk hoe je? met humor, met. Gewoon iets gezelligs. Ik nou, laten we toch... even dan een voorbeeld nemen. Felicia in, in Parkwijk. Die, uh, die, die liep naar een man toe met een hele grote hond. En die zei. Kan die hond zijn behoefte ook ergens anders doen? Uh, dat ging een beetje mis. Die man liet bijna zijn hond los op, op, op Felicia. Hoe zou jij dat dan aanpakken? Ja, maar het is maar de manier waarop. Ja, maar misschien hier, een tip voor als mij ze nog hier luistert. We is ook een, een, een gras. En dan lopen mensen ook met honden. En die laten ze uit. Maar ik ga niet naar ze toe van, wil je die rotzooi opruimen? Dan denk ik, nou, die stront gaat wel weg met de regen. Oh, dus soms moet je ook af en toe denken, nou, ik ga ja, niet op elke lezen. slak Je kan wel overal zout op ieder slakje zout leggen. Maar dat helpt helemaal niet. Ja, ja, dus je moet ook af en toe denken, nou, laat maar gaan. Ja, laat maar lekker gaan. Maar ik vind het wel erg als mensen rotzooi op de straat donderen, zeg ja. maar, blikjes of wat dan ook. Er zitten ook hier achter, je hebt zo'n hele grote boot voor, de klein, voor kleine kinderen, maar er zitten ook jonge lui van 17, 18 jaar, zitten daar lekker een biertje te drinken en dan een patatje te eten en dan gaan ze weg. En ik zeg, joh, hé, hey, vergeten jullie niks? En dan kijken ze me aan, ik zeg, je hebt net patatje te eten. Joh, doe het even lekker in dit prullenbak. Het dat, is maar ja, ja. net hoe je het zegt. He, en ik heb ook een portiek. We hebben iedere jaar allemaal hangraniums. Nou, de jonge mensen doen ook mee. En je vraagt het niet eens. Het wordt gewoon gedaan. Ja ja. Dus, dus, dus eigenlijk heeft zeg maar, de de gemeente reinigingsdienst van Rijswijk heeft veel minder te doen omdat jij jouw hele buurters schoon eh uh, schoonhoudt. Ja, ik veeg mijn straatje, maar ik Zou het niet eens tijd worden dat, ook, dat je ook de gemeente, want dan ja. zeg ik: "Joh, hebben jullie ook koeien?" En dan zegt hij mevrouw koeien. Ik zeg, nou het gras wordt een beetje hoog hier. Ik zeg, <laughs> misschien kunnen ze komen graven. <laughs> hey, en Marjan, heb jij nooit. Dag komen ze gewoon maaien. En hey, Marjan, heb jij nooit behoefte gehad om een soort officiële functie te krijgen of zo? Dat je nee, een wijk raadt, of... Ik heb hier nee? gewoon een sociale functie in de buurt. Ik ja, ja. onderhoud, Nou ja, onderhoud het te groot wordt. Ik heb heel leuk contact met mijn buren. Ik... Ja. Ga er af en toe naartoe, ze komen bij mij. We komen niet over de vloer bij elkaar, maar gewoon af en toe een bloemetje brengen. Gewoon zo ja. uit, uit liefde, zeg ik. Het komt uit mijn hart. En is er een oranje vlaggetje gespand van de een naar de andere kant van de straat... of ben je niet zo'n straat? Nou, er is één op de hoek. Die oh. heeft gisteren zijn vlaggetjes opgehangen. De hoek Maar Voor de rest niet. Voor de rest houden jullie voorlopig even rustig. Okay. We, we hebben het rustig, ja. Nou, Marjan, maar ik wens je... Het is je... een hele leuke buurt. Ik ja. geloof jou en ik wens je ook een goede nacht. En ik hoop dat je het nog lang schoon houdt in de straat. Ja, ik hoop het zeker. Dank je wel okay. en een fijne nacht. Hoi. Doeg, doeg. Dag. Goedenacht, Richard. Hi. Hoi. Hoi. Leuke, leuke vrouwen die, Marjan. Nou, misschien moeten jullie eens... Uh, nee, goed. Uh, wat wilde je vertellen, Richard? Nou, nee... Hallo? Richard is zo onder de indruk van Marjan... dat hij nu van zijn telefoon is gevallen. Um, Richard, als je nog luistert, bel even terug, want er is iets technisch misgegaan. En wij gaan ondertussen luisteren naar Rufus Wainwright. But I'm Rufus Rainright, Jericho. We praten hier in Casaluna nog steeds over um, mensen die iets doen in hun buurt of wijk, de boel een beetje bij elkaar houden, of daar een poging toe doen. Um, er ging net wat mis met Richard. Volgens mij ben je nu weer aan de lijn. Klopt helemaal. Um, het lag niet aan jou, hoor. Het lag aan ons. Er ging hier dat wat mis. Dat weet ik. Ja, ja, ja, ja. Nee, niet dat ja. de mensen thuis denken dat dat je zo onder de indruk was van Marjan dat je niet meer in staat was tot praten, nee, dat was het niet. Ik het niet over mijn of een van de of een van jullie medewerkers die zich voor dat ze een verkeerde kopje had ingedrukt. Oh ja, ja. Dat nou. kan gebeuren, hoor. Dat kan gebeuren in het leven. Maar we zijn er weer. Richard, wat, uh, waar woon jij? Welke wijk? Ik woon in de rivierenbuurt in Amsterdam. En krijg je daar iets van de grond? Of doe je daar iets? Nee, ik doe er weinig. Oh. Maar, maar ik, ik, ik ken ik er ken wel uh, uh, mensen die wel iets deden in het... Uh, in het uh, buurthuis hierachter in de, uh, dat heette de brug, uit ja. in de, in de Ware En mm -hmm. dat, uh, ik wil niet zeggen dat het floreren maar dat is wel, wel degelijk een, een functie. En, uh, uh, en een laagdrempelijke functie dan, dan, dan wat er nu is uh, weer terug naar de, naar de Rijnstraat toe uh, aantal maar dingen, dingen wil ik zeggen, laten we uh, zeggen medische dingen en weet Maar, maar, maar het, het sfeertje, de gezelligheid het sociale gebeuren, dat is dus weg weer. Dat is weg? Ja, het is natuurlijk het weg, en dat is weg uit het buurthuis hier zo. Want het buurthuis is weggegaan, begrijp je? Nee, en het buurthuis is wegbezuinigd. Ja, het staat leeg, en, te, dus, en dat ja. heeft dat heeft echt invloed gehad op jouw wijk? nou, nou invloed op mijn wijk. Weet je, uh, ik, ik zie het van buitenaf allemaal gebeuren. Mm -hmm. en, en ik vind dat doodzonde. Want ken jij je buren bijvoorbeeld? Um, um, mijn benedenburen heb ik wel eens gezien. Ja. Mijn bovenburen ken ik uh, redelijk goed. Ja. Die hebben ook een sleutel van mijn huis. Dat is makkelijk, want als ik ben veel in het buitenland... dan kunnen ze erin. Mm -hmm. en, uh, uh, en andere buren die... die ja, die zie ik wel. Ze zeg ik gedacht. En, uh, Nou, ja... Dat is eigenlijk nog niet zo'n slechte score voor de stad, toch? Wat je nu vertelt. Nou, dat weet ik niet. Dat is een slechte ja. score. Is. Ik, zou, ik zou het wel beter willen hebben. Maar, ja, ja. ja het is, het wis, er zijn een aantal dingen gewisseld. Uh, een paar jaar. En, en toen, was, ja, toen was Ik was een jaar in India. En toen zijn er wat dingen gewisseld. Ja. Hier, dus. Kijk, weet je het andere wat je zou kunnen doen? Is, is in, in een klein dorp gaan wonen waar mensen... Waar het ongebruikelijk is om elkaar niet te kennen. Maar dan mis je weer misschien weer de voordelen van de stad. Of, of is ja, het... ik weet niet wat de voordelen van de stad zijn. Nou ja, jij woont er. Ja, ik ben in Amsterdam. Ik ben hier geboren. Je uh, komt niet weg. Nee, nou, ik, ik, ik, ik, ik, ik sta al ingeschreven in een woningbouwverrediging in Dokkum. Ja, dat zal je verbaasd zijn. <laughs> nee, maar ja... Dan, ja, ik, ik, ik zou wel weg willen uit Amsterdam. Maar ja, denk ik van ja, of ik nou in Amsterdam woon... of in Enschede in of Dokkum of in Maastricht... het maakt eigenlijk geen fuck uit waar ik woon. Nee, denk je niet? Nou, voor, niet, niet voor mijn omgeving, denk ik. Hmm. En mijn, mijn kinderen, ja mijn, ja, mijn zoon woont in Den Haag... en mijn dochter in Londen, ja goed, dat maakt niet zoveel uit. Ja, nou, ik kan me voorstellen, als je in Dokkum gaat wonen... hoewel Dokkum ook niet zo goed ken. dat je misschien dat... Uh... Nou ja, dat, dat buurtgevoel of zo, dat het misschien wat sterker is dan in Amsterdam. Dat weet ik ook niet. Ja, nou, ik, niet? Ik, ik heb natuurlijk ik heb, vrienden in Dokkum. En, en, en dat is, uh, ja, is wel een buurtgevoel, mentaal, met irritatiegevoel. Het zal niet even, even fouten. Want dat krijg je natuurlijk ook weer, hè? Dat als je te dicht op elkaar zit, kan het ook wel irriteren. Het is nooit goed, hè? Ja, nee, het is nooit goed, nee. Ja. Kijk, het is hier ook nooit goed. Ik bedoel, het is daarvan goed. Bedoel, dan moet je nee, daar, moet je op je eigen zitten. Dan is het goed. Ik wil. dat is allemaal uh, ja. leuk. Dus je moet, je, moet, je moet gewoon slikken wat, uh, uh, ja, wat er gebeurt om je heen. Ja. Dat moet je gewoon slikken. Dat is toch normaal? En wat doe jij zoal in het buitenland regelmatig? Voor je werk? Uh, nou, mijn werk niet meer. Ja, wel werk. Maar uh, uh, het is vrijwilligerswerk. Ja. En het uh, doe ik al een jaar 12 tien, twaalf, En dan... dan uh, dan, dan, dan geef ik les en ik uh, geef adviezen. bij uh, horecagebied horeca gebied en uh, hotels, dat soort dingen. En uh, dan schrijf ik rapportjes voor ze. En dan train ik ze hoe ze, het, uh, hoe ze een keuken schoon moeten houden. En hoe ze een koelkast moeten inrichten. En hoe ze moeten bedienen. En hoe ze een hotel moeten organiseren. En hele uh, bla bla bla. En uh, wat was je laatste reis? Sorry? Wat was je laatste reis? Waar ging die naartoe? De laatste reis was uh, Ethiopië. Oh, zijn er nee. hotels in Ethiopië? Ja, oh. ja, ik, ik was, ja, ik ben er heel veel, heel veel landen in Afrika geweest, verschillende keren. Ja. En het was mijn eerste keer in Ethiopië. Ja, dat was, was, was, was uh, ja, ja, leuk, joh. Lieve mensen. Ja. En, en ja, toch heel anders dan de andere Afrikaners. Ja, ja, ja. ja hele lieve mensen, ja. ja. Dan hoor je ook niet vaak dat iemand naar Ethiopië reist... om te adviseren hoe ze hun ijskast moeten inrichten. Nee, maar als ze niet... Ja. ja, moet ook gebeuren. Ja, wat, wat ja... Ja, wat moet je erover zeggen? Ja. Het, was, het was zo aardig gisteravond op, uh, op studio Sport uh, of Sport later op, weet ik wat op Nederland uh, heb je zo'n sportprogramma. Ja. En, en, en uh, sinds gisteren en die, die Poolse man die, die of die Nederlander die er in Polen woont, die zei van uh, ja, die Polen zijn allemaal zo ongeduldig. Ja. En, en dan, ja, dan, dan, dan denk ik van ja, ik heb ook heel veel in Oost-Europa gewerkt en. en en dan denk ik, ja, ongeduldig. Ze willen allemaal bij de laatste bladzijde van het boek beginnen. En uh, ja, dan denk ik dat ze het weten, ja. En het is niet alleen Oost-Europa, dat is Afrika, dat is China, dat is over ons, dat is, ja Dat is zo leuk. En de, dus de, de, de, de mensen willen dus niet... De, ze hebben geen... Uh, hij zegt, ze hebben geen geduld. Maar ik denk, nou, ze zijn toch te lui. Of te lui, of geen geduld. Ik, ik, ik, ik, leg, leg maar uit zoals je wil, dat maakt er geen fuck uit. Ja. Maar dat... Uh, ja, ze willen dat voortraject niet. Ze willen gelijk het eind hebben en dan een diploma krijgen. Diploma, uh, ja, ja. Uh, uh, dus we zijn nu niet alleen in Nederland ongeduldig, maar ook in Oost-Europa en Afrika. De ja, mens of, is ongeduldig. Of, ja, ik ja. okay, de mens ongeduldig is. Dus daar ben ik een beetje eens. Het is vaak zo dat. Uh, uh, als je, je lesgeeft in, in, in, in ontwikkelingslanden, dan, ja, dan hebben ze al zoveel meegemaakt ook. En dan hebben ze al een andere trajecten of mensen gehad die ook iets deden. Van ja, de vrouwen, hoe maar we allemaal nou resultaat zien? Weet je wel? Ja. Wat kan ik doen met het resultaat? En dat begrijp ik ook wel. En dat, dat, dat, dat, daar moet je op inhaken ook. Je moet je, dat moet je niet, uh, niet bagatelliseren. Dat is, dat is een serieuze zaak. Ja. Um... Ik, uh, ik wens jou een, uh, een goede nacht in de rivierenbuurt en, uh, ja, en, laten en, we en, hopen dat het buurthuis en, toch ooit weer open gaat als je dat ja, profijt dat van hebt gehad. Ja, oh, dat vind ik wel. want, want, want er was een bridgeclub en nog om dingen. En, en, en maar er is dat alles. niks voor jou, Richard, om te zeggen? Ik ga het buurthuis open gooien. Ja, moet nou voor, voor een paar jaar misschien. Ja. Nou, dat ik, kan je denk er nog eens even rustig over na, zou ik zeggen. Ik, ja, het is, het is geen slechte, geen slechte suggestie. <laughs> Oké. Okay. En uh, ja. Okay. Nou goed, met wat geld voor de overroep erbij, dan komen we er wel. Ja, tuurlijk, wij sturen wel wat jullie kant op. <laughs> komt goed. Oké, okay, goede nacht, hè. Oké, okay, Hoi. Dag. Dag. hoi. Um, we, we, we dreven een beetje af, maar we, hadden, we hebben het uh, over... Um, wat mensen in hun buurt of wij kunnen doen om het uh, wat saamhoriger te maken. En Dat komt helemaal vandaan van de burgemeester die we vandaag spraken... die een wedstrijd heeft gewonnen om... Um, een SC-wedstrijd waarin hij de, de gemeentes in 2025 beschreef. En volgens hem moet het erop neerkomen dat de mensen in de straten... en de buurt en de wijken er wat meer voor te zeggen hebben. Goedenacht, Joke. Ja, goedenacht. Heb jij het ook voor te zeggen bij jou in de buurt? Nou, niet. Zee, wel, ik zit wel bij een wijkteam. Je zit in het wijkteam. En welke wijk? In, uh, in, in in. Sorry, ik versta je niet. In Zeevenaar in de wijkteam. ja. 1200 gezinnen, dus dat is niet niks. Dat is een behoorlijke verantwoordelijkheid. Ja, ja. En wat doe je zoal? Nou, ik zit namelijk bij het verkeer en bij de activiteiten. Oké. Okay. En dan zit ik nog bij de uh, een veilige, veiligheidsarrangement van de NS, ProRail en die dingen nog meer. Ja, ja. En uh, wat moet ik me voorstellen als jij namens het wijkteam... Uh, activiteiten doet. Wat, wat heb je georganiseerd zo Nou, we hebben zo al georganiseerd voor de kinderen. Een hele leuke uh, speelmiddag. Ja. Ja, dan kijk je daar staan en dan heb je allerlei, allerlei verrassingen voor de kinderen grappeld en zo, belonden Ja. Dat is dan de, de activiteit. Ja, we zijn... En met en hoeveel mensen organiseer je, je dat? Niet? Met wie... Organiseer je dat met een groepje? Ja. En, en, en is dat inmiddels een soort vriendengroep geworden? Gaat dat zo? Ja ja, ja, ja, ja. Dus je krijgt er ook wat voor terug, zeg maar? Ja. Oh, wat goed. Het enige wat ik dan bereikt heb door mijzelf, want ik ben zelf doorgegaan... was bij station in Zevenaar, dat brandde, was altijd donker. Want ik fiets veel, heel veel. Ja. Altijd donker. Want je doet ook verkeer, hè? Uh, begrijp ik dus. Dat ja. valt dan weer onder verkeer, ja. ja. Altijd donker. Dus op een gegeven moment ben ik toch maar aan de gang gegaan... met het tien Ja, ik vind het toch wel donker en zo en zo. Ja, hou maar op, want het wordt niks. Ik oh. nou, dan ga ik zelf verder. Ja. Verder verkeer in Nederland aangeschreven, laten bekijken. Daar moest toch een lantaarnbouw worden. Kijk. Ziet, en dan gaat het nog zeker wel een jaar duren. Want dan staat het, ja, je kunt je er wel om lachen... Ja. Dan staat hij helemaal, dan weet ze niet wie hem aan moet sleutelen. Echt waar? Ja. Dan duurt ook weer een paar maanden. Nou ja. Maar hé, brand. Hoe lang heeft het geduurd om die lantaarnpaal bij het station van 7 overeind te krijgen? 7 een jaar. Joke, jouw klok loopt 5 minuten en 7 seconden voor. Nee, ja, dat klopt. Oh, ja. Nou. Misschien wordt het tijd om het wijkteam van Zevenaar... daar eens ook eens op te zetten, dat we alle klokken gelijk gaan zetten. Niemand doet kan dit om door te laten. Ja, ja, ja. ja. Oké. Okay. Nou, vooruit dan maar. Maar hij slaat gelukkig maar twee keer. Ja, uh, waarom? Het is goed dat, dat we niet om middernacht belden, want dan hadden we niet meer verder kunnen praten. Oh, we hadden niet verder kunnen praten. Nee. Um, maar wat ik nog van je wilde, uh, weet hij ook. Want nee, hoeveel maanden duurde dat voor, voor de lantaarnbaan Zevenaar overeind stond? Ja, zeker. En dat heeft een jaar geduurd. Ja. Tjonge jongens, zeg. Ja, en dan kom je nog eens een keer, omdat je bij het wijkteam zit. Ik fiets heel veel. Een bad geplaatst. Ja. Ben je net de sporen over fietsen? hier? Ga ja. je met de fiets fietsen? Ik weet dat. Ja. Je staat over de kop hier, maar je komt met een hele hoge stoep. Daar bedankt. je. Mm -hmm. En dat het gemeentenhuis gaan zeggen: wat van halve graden heeft dat er neergezet. Ja. Je breekt de nek. Maar heb jij nu ook, uh, dankzij jou... Um, zijn, er, zijn er een aantal mensen... of hebben wat minder mensen hun nek gebroken de laatste tijd in Zevenaar. Krijg, heb, je, heb je daar nog wat... Uh, is, staat er een mooi gouden bordje op de lantaarnpaal dat is aangeboden door Joke? Ofzo? Nee, nee, nee, nee. Of hoeft dat het ook niet is... van jou? Nee, nee, nee, nee. Maar ik heb het wel heel laat voor verwacht. Maar, maar het hoeft ook niet dat, dat je daar hoeft geen erkenning voor te krijgen? Je vindt het goed nee, dat die nee, er is? Nee. nee. Ja. Wat ik ja. Voor de veiligheid. Ik fiets veel. maar er komen ook kinderen van Lobiet, herven en Aard. Ja. Naar de scholen in Zevenaar. Die rijden ook in het donker. Ja. En, en tot slot, uh, Jook, heb je nog een volgend project? Iets nee, een ja, volgend project is een zeemrapad bij het station. Kijk. Dus daar gaan we ook nog voor. Dus dan kunnen de mensen niet alleen wat zien... maar ze kunnen ook nog eens oversteken bij het station ja. van Zevenaar. Dat, die combinatie is natuurlijk wel aangenaam. Ja. Want anders sta, sta je er in het licht, maar dan kom je niet naar de overkant. Dat is ook weer zoiets. Niet overkant weer jou, hoor. Nee. Maar, um, Joke, het klinkt wel alsof jij, uh, of je het naar je zin hebt in Zevenijn... en ook wel eens wat uh, voor elkaar krijgt. Ja, ik ben echt een ieder geval Ik blijf doorgaan. Nou, dat is dan ook mijn... Hé, uh... hey, wat horen we nu weer? Een andere Hoeveel klokken heb jij, Joke? Wat is dit? Krijg je voor elk project wat je doet een klokkadeau? Nee, nee, nee. Ik heb wel eens, drie, vier klokken. Je hebt drie klokken die allemaal voorlopen. Ja, allemaal voorlopen. Maar daar komt het misschien... Oh, dan krijgen we de volgende. Ja, dan komt hij. Oh, jee. Yeah. Hé? We allemaal voorlopen. Ik kom nooit te laat. Jij komt echt nooit te laat. Je wordt de hele dag uit je huis getetterd door al die klokken van je. En moet dat helemaal niet meer. Joke, en dan. Ik nog wel even tot eind voor zeggen ja. dat ik het een heel leuk programma vind wanneer ik luister. Elke avond. Nou, dat vinden wij weer heel leuk om te horen. En uh, wij vonden het weer leuk uh, dat jij wat hebt willen vertellen en dat we al je klokken hebben kunnen horen. Ja, zie, dat vergeet je dus niet gewoon. Dat gaan we niet meer vergeten, Joke. Goeie nacht. In Oké, okay, dag, dag. Ik ga nog. Oh. Dan kregen we nog een klok. Nou, Joke heeft een heel huis vol klokken die te vroeg afgaan. Ik ga nog heel snel een mail voorlezen. Um, Hoi, ik wil ook even reageren, ook al doe ik dat niet specifiek voor een wijk. Ik ben noodgedwongen gebruiker van de Voedselbank. En naar aanleiding van een <coughs> enquête door Stichting Welzijn... onder de gebruikers van de Voedselbank in onze gemeente... is er een team opgesteld om verder in te gaan op de aangegeven behoeftes is een hele lange mail, zie ik nu. Um, maar waar het op neerkomt, schrijft Roelie Kuipers. We hebben de afgelopen avond een eerste bijeenkomst gehad. Ik mag wel zeggen, bijzonder geslaagd. En men is ook tot de conclusie gekomen... dat we ons er niet voor hoeven te schamen... dat we naar de voedselbank gaan, maar dat het een hulpstuk is... voor het opbouwen, voor de toekomst en er veel gedeeld kan worden. Net zoals vroeger het zogenaamde nabuurschap. Uh, een goed initiatief om mensen bij elkaar te brengen. Roelie Kuipers schrijft ons dat. En dan... Um, gaan wij hier in uh, het Huis van de Maan bijna de luiken sluiten. Ik vertel u nog dat uh, we morgen weer open gaan om middernacht. Uh, even na het nieuws van uh, middernacht, naar nou, het oog op morgen. Dan zit hier Helco Span en hij ontvangt Peter Verdaasdonk. En dat is weer de directeur van het Tropenmuseum. Uh, dat allemaal morgen. Ik wens u in uw wijk en buurt, of misschien wel stad... Uh,